Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Ger van der Wal... die in Lelystad bezig is met de realisatie van een insectenkwekerij. Die insecten zijn voor consumptie bedoeld. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. KVB kreeg vorig seizoen 274 meldingen van geweld. Vertrouwen in de Duitse economie stijgt sterk... en leg leeft met de oranjes mee na het overlijden van prins Friso... Vanmiddag zijn er wat meer buien, ook verder landinwaarts. En er is kans op onweer. En met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden is het tamelijk koel cool te noemen voor augustus. Vanaf morgen enkele dagen nagenoeg droog. De temperatuur gaat weer stijgen naar 20 tot plaatselijk 25 graden op donderdag. Een spelregelbewijs voor jeugdspelers, KNVB-waarnemers langsturen bij alle voetbalclubs en excessen wekelijks publiceren. Dat zijn drie van de tien maatregelen waarmee de KNVB geweld op amateurvoetbalvelden wil terugdringen. Het afgelopen voetbalseizoen ging het in 274 wedstrijden mis. De maatregel waar de KNVB de hoogste verwachting van heeft... is de tijdstraf bij een gele kaart. Als een speler een gele kaart krijgt... moet hij meteen 10 minuten uit de wedstrijd. En dat is heel effectief, denkt tenminste Anton Binnemars, directeur amateurvoetbal van de KNVB. Omdat het direct link op stuk is. Je moet even 10 minuten aan de kant. Denk na, afkoelen, gedraag je sportief. Heel effectief. Niet ja, je alleen jezelf, je pak je team al mee. Hè? Vanzelfsprekend. Je dupeert jezelf en je team. Is dat anders dan nu? Want twee keer geel is toch rood en is toch een aantal wedstrijden niet, niet spelen? Maar in het verleden was het zo, binnen amateurvoetbal, B-categorie... dat twee gele kaarten in de wedstrijd betekent niet een schorsing Na vier gele kaarten betekent dat een, een schorsing. Wat we nu doen is direct in de wedstrijd laten merken aan iedereen. Direct, lik op stuk, aan de kant. En dus strenger dan voorheen? Yes. Wat doet u met spelers die zich misdragen? Als spelers zich misdragen, in sprake van excess, dan straffen wij streng. Dat betekent langdurig aan de kant. Het kan zo zijn dat je echt 18 maanden aan de kant staat of 9 maanden. Bij een junior 9 maanden. Dan zeggen we ook, je kunt niet zomaar meer meedoen. Dan moet je eerst een bewijs van goed gedrag halen. En waar doe je dat? Dat haal je in Zeist. Wij halen dan de mensen bij elkaar. Laten we hopen dat het maar weinig zijn. Maar degene die het overkomt, gaan wij een dag mee aan de slag. Een cursus. En dan gaan we laten zien en hun laten vertellen van wat is sportief gedrag. Hoe gedraag je je op het veld? Hoe gedraag je je als medespeler? speelster. Daar gaat het om. En als ze daarna nog een keertje de fout in gaan? Dat betekent eindeoefening. oefening. Dan mogen niet, ze niet meer voetballen? Niet meer voetballen. Hoe zit dat voor clubs? Clubs die een slechte naam hebben, waar veel incidenten zijn? Clubs die in herhaling vallen? We beginnen natuurlijk aan de preventiekant. Daar waar het niet goed gaat, gaan we in gesprek. Gaan we helpen van wat moeten we doen? Maatregelen treffen die er toe doen. Vervolgens, als dat niet helpt, zeggen we een week einde niet spelen. De hele vereniging. Maar wel in het weekende met elkaar praten over sportiviteit en respect. Hoe kunnen we zaken beter maken? Als dat niet helpt dan zeggen we uit de competitie. En dan gaan we een plan maken. Van hoe gaan we die zaak verbeteren? Als dat niet zou helpen, dan zeggen we ultimo... die vereniging past niet langer bij de KNVB. Er wordt niet meer gevoetbald. En hoeveel clubs zijn er afgelopen seizoen uit de competitie gehaald? We hebben een drietal verenigingen uit de competitie gehaald. Drie. Ja. Wanneer is de KNVB tevreden? Wij zijn tevreden als de daling die zich nu inzet, zich continueert. Het terugdringen van de agressie en het geweld op het veld, daar gaat het om. Het bevorderen van sportiviteit en respect. U heeft niet een soort streefgetal in uw hoofd. Hè? Nu zijn het nog, uh, wat was het, 274 excessen uh, een halvering. Het zou heel mooi zijn als de daling die nu is ingezet, die 15 procent... en het seizoen daarvoor 16 procent, dat we dat kunnen continueren. Kunnen we versnellen? Fantastisch. Dat was een bijdrage van verslaggever Karin Alberts. Ook um, in Oostenrijk is het overlijden van Prins Frizo groot nieuws. Jarenlang gaat de koninklijke familie al op wintersport in het Oostenrijkse Leg. En daar is correspondent Wouter Meijer. Wat zijn zoal de reacties, Wouter, in uh, Leg? Nou, iedereen heeft het hier natuurlijk. Uh, ...gevolgd, vooral de mensen die hier net als de koninklijke familie heel vaak komen... ...die weten sinds het ongeluk uh, wat er met Prins Fries aan de hand was. Ja, veel mensen zeggen tegen ons uh, dat ze geschrokken zijn van zijn overlijden. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die uh, zeggen het is eigenlijk ook maar beter zo. Het is een opluchting, zei een van de mensen die hier in een winkel werkt... Uh, ...waar de koninklijke familie ook vaak komt kopen. Ze zei het eigenlijk een opluchting, want het is ook geen leven zo als je in coma ligt... Um, de burgemeester verwoordde eigenlijk de gevoelens van de mensen vrij goed door uit te leggen hoe ze hebben meegeleefd de anderhalf jaar en nu uh, ja, daar ook een, een, een punt achter kunnen zetten hoe tragisch het ook is dat hij is overleden. Uh, de enige die niet wil zeggen is de familie Moosbroeker, uh, de familie die de eigenaars zijn en de uitbaters van uh, Gasthof Post, waar de koninklijke familie altijd logeert. Die zijn er niet, zegt het personeel en ze willen ook vooral niet reageren deze dagen. Medeleven dus in leg. Wordt er ook iets van een herdenking voor de prins georganiseerd? Ja, ze grijpen een uh, kerkdienst aan... die uh, elk jaar in de lucht wordt gehouden op Maria Hemelvaart. Dat is 15 augustus, dus overmorgen. Uh, dat is dan op een berg boven Leg bij, uh, bij mooi weer altijd één uh, per jaar een openluchtmis. Die wordt nu aangegrepen om daar voor prins Griso te bidden... vertelde de burgemeester. Am donderdag, de 15 august... is in Oostenrijk een hoor. Feiertag, en daar vindt traditioneel een bergmesse statt bij goedem wetter. En bij deze bergmesse, op 15 august, werden we voor Prins Frizo beten. Ja, dus thuis zullen ze voor Frizo bidden. Uh, en de burgemeester zei dat is eigenlijk heel toepasselijk uh, Dan kan iedereen komen die uh, mee wil doen met bidden en aan hem denken. En het is in de bergen. Komende donderdag is dat bij Maria Hemelvaart. Correspondent Wouter Meijer vanuit Leg. Het aantal patiënten dat toestemming heeft gegeven... voor uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners... is dit jaar ruim verdubbeld tot een miljoen. Dat blijkt uit cijfers van VZVZ. Dat is de organisatie die het elektronisch patiëntendossier exploiteert. Nadat het aanvankelijke EPD in 2011, door de politiek was verboden... hebben organisaties in de zorg het initiatief genomen voor een eigen systeem... waarbij gegevens van patiënten kunnen worden uitgewisseld... bijvoorbeeld tussen huisarts, apotheek en ziekenhuis. En de patiënt moet dan wel toestemming geven voor opname in dat systeem. Toen dat eh, EPD Nieuwe Stijl op 1 januari van dit jaar van start ging... hadden 400.000 mensen dat gedaan, die toestemming geven. En inmiddels staat het teller op 900.000. En dat is samen goed voor eh, meer dan 1 miljoen dossiers. En dat komt doordat sommige patiënten... bij verschillende zorgverleners geregistreerd staan. Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de Duitse economie is afgelopen maand boven de verwachting gestegen. De vertrouwensindex, die de verwachting voor het komende half jaar weergeeft, die stijgt van 36,3 in juli tot 42, rond deze maand. En dat zou komen door signalen dat de recessie in grote eurolanden ten einde loopt. En ook door de grote binnenlandse vraag in Duitsland. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De omzet in de detailhandel is in het tweede kwartaal verder gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijzen lagen weliswaar wat hoger, maar er werd 4 minder verkocht. Waardoor de omzet per saldo 1,5 procent lager uitviel vergeleken met een jaar geleden. Lichtpuntje is wel dat de daling wat minder is dan in het voorgaande kwartaal. Kledingwinkels en elektronica-zaken hadden het meeste lijden... onder die wat een koperstaking wordt genoemd. Bij de foodwinkels en supermarkten werd een iets hogere omzet geboekt. Een deel van de omzet is verplaatst naar internet. Postorderbedrijven en internetwinkels zagen hun omzet met 11 procent groeien. Dan het proces in de Roemeense hoofdstad Boekarest... tegen de verdachten van de schilderijenroof in de kunsthal. Dat proces is op dag 1 verdaagd. De advocaten gebruikten de eerste zittingsdag vooral om vraagtekens te zetten... bij de positie van de Nederlandse partijen, de kunsthal en de stichting Triton, de eigenaar van de schilderijen. Daar komen de verdachten aan, ze nemen een achteringang. Een blindeerde politieauto. Hij heeft even wat moeite met inparkeren. Maar het zal zo ongetwijfeld lukken zonder dat wij een kunnen opvangen. Een fotograaf klimt teleurgesteld van het hek af. Nee, dit wordt het niet. Just a little bit, not too much. You're smarter than we are, I guess. Probably. Wie wel volop praten? Dat zijn de advocaten. Ze genieten zichtbaar van alle media-aandacht. Maybe I have the answer, but it's not possible to tell you that, Het centrum van de belangstelling deze ochtend is Marie Vassie, de advocaat van een van de bijverdachten, zo gezegd. I have um, many, news I have many now in my hand. De zeven schilderijen zijn volgens haar nog intact. Client, for example, is prepared to keep back this painting. En het mooiste is. Haar cliënt kan ze ons bezorgen. En dan is het na een half uurtje afgelopen, vandaag tot 10 september. En in de tussentijd is er vooral een steekspel gespeeld. En dat bevalt Kathleen Danku, de advocaat van moeder en zoon Dogaru, uitstekend. Op deze manier kunnen we nog maanden doorgaan, zegt hij. Hij wijst op de tekortkomingen van de kunsthal die hij heeft proberen aan te tonen. Ze zijn er vandaag niet eens. Het is onduidelijk wie nou de verzekeraar was. Nobody was exactly who pay to whom. Still we are in a very big mess. En wat hem betreft ligt de bal nu in Nederland, bij de kunsthal, bij het Nederlandse Openbaar Ministerie. Die moeten duidelijkheid geven over de situatie rond het eigendom, rond de betaling, de schade die er is geleden en wie nou precies de civiele klager hier is. Dan kan er wat hij betreft zaken worden gedaan, want zijn cliënt is nog steeds bereid om vijf schilderijen terug te geven. is now stupid to stay more than 10 years in jail. Still I hope to have so open mind to support us and to clarify issues and to give back five paintings, paintings. Maar of dat bluff is, niemand zal het weten. Dogaru heeft zijn advocaat niet hardop gezegd waar die schilderijen dan zijn, maar dat hij het in ieder geval wel weet en ze zou kunnen vinden als hij zou willen. Daar heeft zijn advocaat het volste vertrouwen in. If you ask me, yes, he knows. Bijdrage van Joost van Egmond vanuit Boekarest. En op dit moment voeren advocaten druk overleg met het Roemeense Openbaar Ministerie. De volgende zittingsdag is voorlopig vastgesteld op 10 september. De Belgische Belastingdienst heeft geblunderd. De dienst stuurde 12.000 mensen een aanmaning om een achterstallige boete te betalen. Openstaand bedrag, 0 euro. Als die eh, achterstallige betalers het bedrag niet overmaken... lopen ze volgens de brief risico op inbeslagname van onder meer hun salaris. En volgens de Belgische Fiscus zijn die brieven door een menselijke fout verstuurd. Sport. Bij de WK Atletiek in Moskou staat meerkampster Daphne Schippers op de derde plaats. Na zes van de zeven onderdelen. En het wordt dus spannend voor Schippers als vanavond bij de afsluitende 800 meter de medailles worden verdeeld. Ja, zeker. Ja. Voel je die spanning ook? Nou, die komt straks wel, denk ik. Nu is maar gewoon rusten, voor vanavond pas. Maar uh, het wordt spannend, ja. Ben je tevreden over je ochtend? Uh, nou, ver had denk ik uh, wel een stukje beter gekund. Uh, het liep niet helemaal lekker. En waarom weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, Speer ging gewoon goed. Dat is uh, wel de afstand die, uh, die er nu in zit. Ik denk dat, dat er wel, misschien wel meer in zit, maar voor nu is het oké. Okay. Is dat bevredigend om het dan hier te doen op dit, op dit podium? Ja, het is wel belangrijk dat ik het nu deed dat ik ook nog een kans maak. Kijk, het wordt niet makkelijk, want er zijn gewoon meiden die gewoon heel hard kunnen lopen op de 800. Maar uh, dit is, nu maak ik tenminste nog een kansje. Voor een medaille? Ja, ja, maar die kans is natuurlijk niet... Ja, de, die is minimaal, maar dat geeft niet. Nee. Je staat derde, maar dan ga je, dit is het moment voor iemand die aan meerkamp doet om te gaan rekenen. En dan zie je achter je op 10 um, punten van zes staan en op 40 en 50 punten een Britse en een, en een Duitse. Dat, dat, is, is dat waar het om gaat met jou erbij? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat de rest loopt. Uh, als ze nou echt een paar seconden lang, harder lopen, dat is wel lastig natuurlijk. En uh, ja, ik ga er alles aan doen om uh, te zorgen dat ik zo hoog mogelijk eindig. En welke plek dat is, daar gaan we kijken. Ja, iemand die zich vast kan bijten in zo'n race. Je weet dat, dat, dat je moet volgen. Ben je daar goed in? Nou, ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, nooit echt gemoeten. Uh, goede test nu. Ja, zeker. Ja, aan de ene kant wel. En ik, ik, ik zorg altijd voor dat ik, uh, dat ik toch alles uithaal. Dat ik helemaal daarna kapot op de grond liggen. En, uh, dus ook nu ga ik dat doen... en ik ga proberen zo hard mogelijk te lopen. En meer kan je ook niet doen, denk ik. En als Daphne Schippers. Op de derde plaats dus nu bij de zevenkamp... en het laatste onderdeel, de 800 meter, moet ze ook nog. Die is vanavond om tien over zes. En dan nog Nicky van Leuveren. Zij is dit WK niet inzetbaar. Ze maakt deel uit van het estafette-team dat de vier keer... 100 meter loopt, maar van Leuveren is niet fit. Dan houdt alles op. John Saoka bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, het valt mee hoor. Een file op de A9 richting Alkmaar. Daar staat tussen de knooppunten Rotterdamplein en Velsen 2 kilometer. Hoofdpunten van deze uitzending. Het de aantal geweldsincidenten op de amateurvoetbalvelden... is het afgelopen seizoen sterk gedaald, zegt de KNVB. Het vertrouwen in de Duitse economie is sterk gestegen. En Lech leeft mee met de Oranjes na het overlijden van Prins Friso. Dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg en Lunch. Met Ster Extra profiteer je direct op je tablet of smartphone... van unieke kortingen, acties of prijzen. Zo kun je bij het zien van een televisiecommercial over reizen... via Ster Extra direct kans maken op speciale kortingen. Download de gratis app voor je tablet of smartphone op sterextra.nl.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 Goedemiddag allemaal, een werkluis met Ger van der Wal... die in Lelystad bezig is met de realisatie van een insectenkwekerij. En die insecten zijn dan voor consumptie bedoeld. Voor de reportageserie In de Praktijk duidt verslaggever Anne van der Veen... deze week in de wereld van de musical. Ze is bij de repetitie van de nieuwe musical Jersey Boys. Die gaat over de band The Four Seasons. De leadzanger van die band, Frankie Valli... staat erom bekend dat hij nogal een falset stem heeft. Sherry, Sherry het is hoog waarschijnlijk niet, maar ja. Oeh, dat is heel kort. Um, dan is er om half twee stand.nl. Het uh, massale medeleven rond het overlijden van Prins Friso is hard verwarmd. Bent u daarmee eens of oneens? sms staat na 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.standpunt.nl En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Deze week zijn ze begonnen, de mensen van Insect Europe. In Lelystad komt een kwekerij voor insecten die voor consumptie bedoeld zijn. En bij mij te gast is Ger van der Wal. Hij is van Insect Europe en hij heeft nu al een webshop, webshop voor insectensnacks. Dag meneer van der Wal. Goedemiddag, Jurgen. Jullie hebben een uh, eerste investeerder gevonden... die de komende vijf jaar 500.000 euro in dit project heeft gestopt. Waarom heeft uh, deze meneer of mevrouw dat gedaan? Nou, een kleine correctie. We hebben uiteindelijk uh, 500.000 euro nodig. En uh, we zijn nu gefund voor, voor de startfase. Dus de, de eerste opzet, zeg maar. Dus uh, we zijn nog niet aan het volledige bedrag. Daar oh, zijn nog de... meer uh, rondes voor nodig. Deze ja. investeerder doet niet het hele bedrag? Doet niet, nog niet het hele bedrag, nee. Nog niet? Misschien wel als hij enthousiaster wordt. Maar wat is Misschien de reden dat mensen precies. hier geld in steken? Nou, het is uh, naar onze mening uh, uh, een goed alternatief... om uh, uh, in de toekomst te kijken naar uh, een eiwitbron... die als alternatief voor vlees en vis uh, kan, zou kan, kunnen gelden. En uh, ja, wij gaan uh, ons hard maken om dat uh, op basis van insecten te gaan doen. Ja. En, en uh, wat, wat gaat er nu uh, al gebeuren, nu het eerste geld er is? Nou, we gaan een, een kwekerijruimte in gebruik nemen waar we nou ja, vooral in het begin gaan testen en ja, de productie dusdanig maken dat we ook hetgeen wat we beloven kunnen waarmaken. En op het moment dat dat rond is zullen we de rest op gaan schalen en dan komt ook de rest van het geld aan de orde. Uh, ja. We moeten eerst beginnen ja. en uh, dat gaan we nu doen. We doen allemaal even onze ogen dicht nu en, en neem ons eens even mee hoe dat er dan uitziet. Is dat een soort varkenshouderij, maar dan voor insecten? Nou ja, we, we doen het allemaal uh, uh, op basis van de, de hoogte veiligheid, uh, voedselveiligheidsregels die er maar uh, zijn. Uh, we hebben met insecten ook met een stukje perceptie te maken die er omheen hangt. Van, uh, dat ze kriebelen, ze steken, ze zijn uh, uh, giftig her en der ook nog. Uh, dus al dat soort dingen willen we voorkomen om, de, om dat beeld te scheppen. Um, we beginnen met de krekelkweek. Dus uh, dat is uh, de start, het startinsect. Daarna zullen we kijken welke insecten, denk aan springganen, meelwormen... we nog meer gaan, uh, gaan kweken. Ja. Ja, maar, bedoel, maar we zit, willen eerst met... Uh, die zitten niet ja, allemaal in een apart hokje of zoiets lijkt me. Of, of zoemt dat daar allemaal rond in zo'n grote hal? Uh, hoe stel ik me dat voor? Nou, het voordeel van krekels is dat ze niet zoomen. Ja. En uh, <laughs> dat ze niet uh, rondvliegen. Okay. Die kun je uh, prima in een bak houden waar ze niet uit kunnen uh, uh, uh, kruipen, zeg maar. Uh, dus dat, dat, dat probleem hebben we niet en dat hebben we ook niet met meelwormen. Maar ga je vliegende insecten doen, ja, dan heb je een andere uitdaging. En dat, dat doen we dus niet. Uh, maar je moet je voorstellen dat dat inderdaad een ruimte is waar allerlei bakken zitten. Uh, je moet een kraamkamer voorstellen waar de eitjes gelegd worden. Vervolgens gaat het naar de volgende fase, waarbij de eitjes uh, uh, ja, gedurende een periode van een week of zes tot acht uh, uitgroeien tot een volwassen insect. Dan zitten wat vervellingsrondes daar tussen. Dus je hebt wat, wat werk om het allemaal te doen. En ja, dat traject gaan we nu inzetten. Waarbij we ons ja, qua automatisering ook gaan buigen over de vraagstukken die we tegenkomen. Om een aantal dingen goed, goed neer te zetten. Zoals daar zijn nou ja, je hebt voeren, je hebt schoonmaken, je hebt uh, allerlei acties, allerlei handelingen die nu op dit moment heel veel handjes uh, met zich meebrengen. Dus het is een erg arbeidsintensieve... Uh uh, aangelegenheid. Ja. En daar willen we toch heel veel van gaan, uh, gaan automatiseren. Ja. U bent er nu al mee bezig, omdat uh, dit wordt misschien wel iets voor de toekomst. Hè? Dat blijkt ook uit ja. allerlei studies en zo. We zitten straks met dat vlees allemaal, waarvan veel te weinig is. En dan zou dit een heel mooi alternatief zijn. Uh, 14 ja. mei ging Stand.nl over het eten van insecten. Mijn collega Guilene Plach zat hier toen. Sprak met Dennis uh, Onings. Promovendus aan de Universiteit van Wageningen. En onze luisteraars bogen zich over de stelling. Het is tijd dat Nederland op grote schaal insecten gaat eten. Laten we even naar een korte compilatie luisteren. Ik ben. Er. Voor de stelling om de mogelijkheid erbij te betrekken. van het eten van insecten. Ja. En tegelijk zeg ik erbij dat ik daar niet aan mee ga doen. En waarom niet? En bij mij is het inderdaad echt van. ik moet er niet. Het moet, het, het moet ook nog een beetje eruit zien. En dat doet het niet. Ik weet niet van wat voor planeet die meneer komt. als ik dat zachtjes mag vragen. Ja, het zijn, het zijn uh, complete beestjes die je de binnenwerkt. En uh, je zit ook een beetje met de ingewanden. wat. Uh, uh, wat gebeurt daarmee? Ik zit dus eigenlijk ook in ingewanden op te eten. Het is wel misschien een oplossing voor de mensen daar waar helemaal niks is. Om te beginnen, dan hebben ze iets in de maag. Dan... Okay. Je moet insecten niet gaan, gaan kweken en vergroten, want dan knoeien je met de natuur en dan word je genadeloos afgestraft vroeger of later. Ja, uh, meneer Van der Wallen, dit zijn zo <lacht> wat reacties. Uh, die zult u niet voor het eerst horen, neem ik aan. Absoluut niet, nee. nee. Er, is, er is een, een weerstand, uh, cultureel bepaald en in de opvoeding meegegeven. En, en noem maar op, allerlei oorzaken waardoor wij in de westerse wereld geen insecten eten. En um, um, dat, dat moet gaan veranderen. Um, dan moet ik er wel bij zeggen dat ik ook niet verwacht... dat we met elkaar allemaal borden met sprinkhanen en krekels gaan eten. Dus wij zullen iets met de krekel moeten gaan doen om het uh, nou ja, uh, er in ieder geval oogstrelend en lekker uit te laten zien. En uh, de, de, het zal nog een verwerkingsronde krijgen... om, uh, om zeg maar, uh, ik noem maar wat, een, een, een burger ervan te maken. Of uh, uh, toevoegen aan andere uh, producten waardoor het er in ieder geval uh, lekker uitziet. En uh, hey, ik verkoop nu bijvoorbeeld in mijn webshop ook koeken... die voor 25% uit krekelmeel bestaan. Nou, die krekelmeel is ook een van onze eindproducten waar we straks over praten. Waarbij we een uh, uh, gedeelte van de krekel vermalen tot... Um, nou ja, een meelproduct. Ja, eet, dus allerlei... eet je gewoon een koek dus eigenlijk? Je eet gewoon een koek. Je ziet niet eens dat het van insecten gemaakt is. Ik probeer wel eens gekscherend uh, uh, mensen een koek voor te zetten bij de koffie. Daar praat ik nergens over. <lacht> ja. En dan uiteindelijk vertel ik wat ze hebben gegeten. En dan, uh, ja, dan valt het iedereen reuze mee. Het is niet helemaal fijn om te doen, maar soms vind ik dat leuk. <lacht> dan en, uh, gaan we eens nou ja, even goed, toiletten dat... naar het toilet gaan. Ja, precies. Maar weet je, het, het is, het, het is uh, als, als je het niet ziet, dan wordt het gewoon gegeten. Ja, ja. En uh, de eerste barrière, die heb ik zelf ook doorgemaakt. En dat was ook de reden waarom ik uiteindelijk zo gefascineerd ben hierdoor. Hoe kan het dat ik het nu alles durf en wil eten wat, wat, wat daar maar over gaat? Uh, en dat eerst ook niet wilde. Ja. Nou, dat proces heb ik ook door, ja. doorgemaakt, zeg maar. Maar goed, uiteindelijk moet u dus hebben dat mensen uh, daar wat minder schroom bij hebben en, uh, en dus over de streep komen. Hoe gaat u dat bereiken? Nou, we zullen en daar ga ik nu nog niet al te veel over vertellen, maar we zullen een, een, een productlijn uiteindelijk op de markt brengen. Uh, op basis van insecten uh, die, die ja lekker en gezond en duurzaam is. En die wel uh, toegankelijk is. En we zullen daar ook met name restaurants mee gaan bestoken om te kijken van oh, is dit wat voor jullie om culinair mee om te gaan. Ja. Dus uh, dat zal meer de toekomst zijn. Wij moeten dat pushen. Wij moeten zelf met de producten komen. En uh, als, zolang we over insecten praten, dan blijft die weerstand. Maar straks zal er een product, zal een naam krijgen... en zal voor een gedeelte uit eiwit van insecten gemaakt zijn. Maar daar praat men op een gegeven moment niet meer over. Men praat over dat product wat op de markt is gekomen. Ja. Wat u, ik zei het al, u verkoopt via een webshop verkoopt u al, al spullen. Bijvoorbeeld, ik, ik las iets over schorpioenlollies met bananensmaak. Ja. Die stuurt u, die stuurt u gewoon uh, rond nu. Er zijn mensen die dat bestellen bij u. Ja, er zijn. Uh, uh, dagelijks gaan die uh, lollies uh, de deur uit, uh, om maar zo te zeggen. Dat zijn gadgets, uh, die, die haal ik uit Amerika, Thailand, Engeland, overal. waar maar mensen dat soort dingen al doen. Um, het is allemaal gefriesdroogd, dus het is uh, dusdanig geprepareerd dat het ook niet uh, voor de mens uh, kwalijk is om te eten. Dus uh, die producten haal ik naar mijn webshop toe en die uh, verkoop ik nu al. Ja. Ja. Nou, was er net bij en daar zal bellen... nogal wat uitbreiding op komen ja. de komende tijd. Net, net bij die bellers, ik dacht dat het het laatste was, die zei nog van ik vind niet dat je zomaar uh, met dieren mag gaan kweken. Wat, wat vindt u daarvan? Nou, dat, dat. Kijk, ik ben het ermee eens dat je zegt van ik ga dieren uh, kweken en dan vervolgens groter maken en, en uh, uh, uh, ga manipuleren om maar uh, je opbrengst zo groot mogelijk te maken. We gaan echt wel voor een uh, diervriendelijke en uh, uh, uh, ja, goede oplossing om hier ook uh, uh, mee om te gaan. Hè. We hebben. Uh, het probleem dat we straks uh, drie wereldbollen nodig zijn... om onze ene wereldbol te voeden, qua oppervlakte. En met insecten hebben we toch wat minder oppervlakte nodig. En kunnen we in kleinere ruimtes... kunnen we toch een grote hoeveelheid uh, ja, eiwit of producten uit insecten uh, produceren... die voor onze voedselvoorziening, uh, denk ik, een, uh, een goede, goede uh, bijdrage zullen leveren. Dus, uh, en dat is de ideële kant van het verhaal natuurlijk. Maar u hoopt er natuurlijk ook, uh, ook wat geld mee te verdienen, lijkt me. Ja, het is in eerste instantie nog heel veel investeren. En alles wat we uiteindelijk verdienen zal ook uh, terugvloeien in, in het bedrijf. Maar uh, ja, de, de, we hebben nog een, een aantal uitdagingen waar we, waar we tegenaan lopen. En uh, ja, er moet geld verdiend worden, zo simpel is het. Ja. Um, Hou ons op de hoogte van hoe het allemaal gaat uh, daarin ledigstel. Want het, het blijft toch een interessant verhaal. Um, Ger van der Wal van Insect Europe, dank voor het gesprek.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 In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is dat Anne van der Veen. Het is feest in Den Haag omdat er al twintig jaar lang grote musicals in het Circus Theater te zien zijn. In die tijd zeer uniek. Een musical die maanden op één plek bleef. Tegenwoordig is dat allemaal heel normaal. Maar voordat zo'n grote productie van start gaat, moet er eerst gerepeteerd worden. En de meeste musicals in Nederland zijn van Amerikaanse makelij. En er komt er altijd een team over dat ervoor zorgt dat de Nederlandse versie niet afwijkt van die op Broadway. In een repetitieruimte in Amsterdam oefent nu de crew van Jersey Boys. Dat is een musical over de band The Four Seasons. De leadzanger daarvan zingt met falsetstem. En dat betekent dus flink inzingen voor de vertolker van die rol. Normaal zing je in aan een piano of gewoon met je, met je headphones op. Maar vandaag gaat het aan een vleugel. De ziekere manier van inzingen noemen we dit. Kunnen we het verschil horen als ik je nu vraag aan facet stem te doen en na het inzingen? <laughs> waarschijnlijk wel, ja. Het is heel vroeg ochtends, dus je stem, dat duurt even om op te warmen. Um, maar ja, ik, ik kan het even nu doen en dan eventjes straks. Dan hoor je dat waarschijnlijk een klein beetje sterker is, straks. Dat het, hopelijk is het nu niet te erg. <coughs> maar hier bijvoorbeeld... Um... Sherry, Sherry baby, Sherry. Mijn uh, microfoon gaat ervan trillen. <laughs> ja, mijn, mijn stemman ook. Um, nee, dat, dat is echt heel leuk zingen. Mag bijna, dat, dat, dat mag je bijna nooit. In de show is het altijd in je borststemmen. en het moet allemaal heel vol klinken. Maar Frankie Valli was de eerste zanger die, die um, een falsetstem als liedzanger gebruikte. Want je hebt natuurlijk heel veel falsetstemmen in, in de oude groepjes en in de Beach Boys. En, maar hij zong gewoon in die vroegere jaren constant in zijn falsetstem. Je bent nu niet geblesseerd meteen, toch? Nee, het zit toch een beetje in je stem al na twee weken repeteren. Dus dat lukt wel. Maar het, uh, het is altijd lekker als je een beetje bent opgewarmd. Tim Dries is dit? Een Belg in een Nederlands productie. Moet kunnen, denk ik. En dan is er een heel team Amerikanen ingevlogen... om eens te kijken of je het wel goed doet. Hoe ja. hoog is de druk? Spannend. Nee, het is echt wel spannend. Natuurlijk Die mensen, um, onze, onze associate director... en, en, en uh, choreograaf en musical supervisor... dat zijn al de mensen die de show hebben opgestuurd... acht jaar geleden in, in New York... en die nog steeds met elke productie uh, betrokken zijn. En die komen dan naar Nederland... en die verwachten dat, jij hetzelfde, dat, dat je na, op het einde van die vier weken... hetzelfde kaliber hebt als uh, de, de Frankie Valley in New York... of in Zuid-Afrika, of in Australië... of op Nee. Dus je moet, de lat ligt heel heel hoog voor hun en ook voor ons. Wij willen natuurlijk de beste productie brengen. En we willen evenwaardig zijn aan Broadway of aan de Westend. En dat, dat worden we ook. Dat zijn we ook. Hoeveel procent zit je nu? Uh, ik denk op het moment op 60. Ik denk dat we 60% er zijn. En nu wordt het nog even drukker voor die, voor die, laatste, die laatste 40%. Is dat niet frustrerend dat je weinig van jezelf dan kan geven? Nou, eigenlijk in deze show niet. Deze show die loopt gewoon, dus het is ook wel een beetje veilig voor jezelf. Dat je, je, voelt, je voelt je veilig dat je, als je het zo doet, dan werkt het. En als je er dan een klein beetje buiten zit, want je probeert dat dan toch even in de repetities... dan lukt die scène gewoon niet, of dan lukt het, dan, dan lukt het niet. Dus je moet binnen die, ja, binnen die lijnen blijven. Um, everybody, for those of you who don't quite remember, our maestro Ron Melrose. Hey. Woe. Hallo. Are you very strict? This this show is very precise and we are going to make sure that everybody in this show does everything exactly right. There'll be no room for error. Hij zegt ja, hij is heel erg streng. Hij moet ervoor zorgen dat alles in de show precies hetzelfde is als in Amerika. En er mag geen foutjes zijn. Waarom is dat? Omdat het echte mensen zijn waar deze musical over gaat... kan je niet zomaar wat doen. Want het gaat dus over echte mensen. Dus ze moeten precies doen ja, wat ja, die jongens van de band ook hebben gedaan. Als je naar nummer 30... 3 en 4... Dat is Nog even naar Tim Driessen, die als het goed is nog steeds aan het insingen is. Ik heb net uh, Richard Hester ontmoet. Lijkt me een strenge man, maar ik ga je toch nog even drie seconden ophouden... want we willen natuurlijk het verschil horen. Sherry, Sherry baby. <laughs> Zo hoog moet het waarschijnlijk niet, maar nee, ja. nee, het is wel leuker voor mij. Ik, het, zit al, het zit al een beetje minder vast. Het klinkt altijd alsof het een beetje pijn doet, zo'n falsetstem. Ja, nee, het doet echt niet. Dus eigenlijk is het in is het, uh, het makkelijkste... of het, het minst pijn, pijnvolle voor je stem. One and two and... Ja. Oh. Morgen weer over de musicalwereld. Sommigen is de stand.nl. De stelling dan, het massale medeleven rond het overlijden van Prins Frizo... is hartverwarmend. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Kees Groot. De KNVB heeft afgelopen seizoen 274 meldingen van geweld... tijdens amateurwedstrijden gekregen. Dat is een daling van 15 procent. Vooral na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... daalde het aantal incidenten. Drie teams werden vanwege geweld uit de competitie gehaald. Het aantal patiënten dat toestemming geeft voor uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverleners is dit jaar ruim verdubbeld tot een miljoen. Dat blijkt uit cijfers van de organisatie die het elektronisch patiëntendossier exploiteert. Nadat het aanvankelijke EPD door de politiek was verboden, hebben organisaties in de zorg het initiatief genomen voor een eigen systeem waarbij gegevens van patiënten kunnen worden uitgewisseld. Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de eigen economie... is afgelopen maand boven verwachting gestegen. De vertrouwensindex die de verwachtingen voor het komende half jaar weergeeft... stijgt van 36,3 in juli tot 42,0 deze maand. En dat zou komen door signalen dat de recessie in de grote eurolanden ten einde loopt... en door de grote binnenlandse vraag in Duitsland. En de Belgische Belastingdienst heeft geblunderd. De dienst stuurde 12.000 mensen een aanmaning om een achterstallige boete te betalen... Het openstaande bedrag was 0 euro. Volgens de fiscus zijn de brieven door een menselijke fout verstuurd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Vanuit het hele land is bedroefd gereageerd op het overlijden van prins Frizo. Officiële en officieuze condoliansregister stroomden binnen korte tijd vol... en tijdens een officieel fotomoment. Vorig jaar liet prins Willem-Alexander, toen nog prins Willem-Alexander... weten dat hij en zijn familie zeer gesteund zijn door al die steunbetuigingen. De steun doet ons als familie heel veel goed. En met name voor mijn schoonzusje en mijn moeder het is het heel belangrijk dat die steun er is. Heel veel dank daarvoor en ik hoop dat we in de toekomst met een positief bericht kunnen komen. Ja, dat was toen. De dood van zijn broer Friso. komt nu... ondanks zijn uitzichtloze toestand toch nog onverwacht. En iedereen leeft weer onverminderd mee met Mabel, met de kinderen... en eh, met prinses Beatrix. Is het typisch van deze tijd om deze manier samen te rouwen? En wat zegt de massale steunbetuiging over onze volksaard? Ik ga daarover praten met Ineke Stroeken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Hartelijk welkom, u zit bij mij in de studio. Mevrouw Stroeken, we beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van standpunt.nl. En daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen, daar komen ze. De reacties vanuit de samenleving zijn emotioneler dan ik had verwacht. Nee. Een beetje ingetogenheid is wel op zijn plaats. Nee. Iedereen is vandaag in gedachten bij het Koninklijk Huis. Ja. En dan de stelling. Het massale medeleven rond het overlijden van prins Friso is hartverwarmend. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Bent u daarmee eens of oneens met die stelling? sms staat naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Wat zegt u tegen de stelling, mevrouw Stroeken? Eens of oneens? Helemaal mee eens. Ja? ja. En waarom? Nou, en. Uh, kijk, dat iedereen meeleeft. Mee uh, en ook troost biedt. Dat is ook heel belangrijk voor de familie. En uh, heel vaak zie je ook bij gewone mensen. Dus bij iedereen die iemand verliest. Uh, na een hele tijd dat ze zeggen van. Wat fijn dat zoveel mensen meeleefden. Dat zoveel mensen lieve brieven schreven. Uh, daar was ik echt door getroost. Dus troosten is, doe, je ook, uh, dat doe je ook samen. Dat doe je, ook, je geeft ook troost door er te zijn. Door mede, mee te leven. Door te mer laten merken dat je, dat je er bent. Uh, dat je in gevoel bij hun bent. Dus uh, troost is iets wat je aan iemand geeft. Zonder dat je eigenlijk iets kunt doen. Hè? Wat was uw eerste reactie gistermiddag? Um, nou, gelukkig. En een mooi moment ook, vond ik het. Want uh, ik had het wel verwacht. Op het moment dat hij naar uh, Den bossen overgebracht werd... dacht ik van, nou, dit is het begin van het einde. Hè. En ik hoop dat het niet al te lang meer duurt. En ik hoop dat ze nog een paar hele fijne weken hebben. En ik denk dat dat daar ook is geweest... dat hij gewoon in huiselijke kring was. Dat die kinderen erbij konden spelen. Dat ze op bed konden zitten. Het is gelukkig na de verjaardag van Mabel uh, gekomen. Gisteren dacht ik wel van... nou, het is gepland. Maar toen ik alle gegevens had... dacht ik van nee, het is toch vrij onverwacht gegaan. En daar ben ik eigenlijk ook wel blij om. Want er is niks moeilijker als te zeggen van... nou. Uh, actieve euthanasie, mm, mm. We trekken de stekker eruit. Dat is vreselijk moeilijk. En als de natuur zijn gang heeft gegaan, ja, dan, dan heb je daar meer vrede mee. Ja. Uh, er zijn mensen die natuurlijk op die stelling, want die, die ja. staat al een tijdje op onze site. Iemand zegt, hier: ik ben het ermee eens. Uh, moeder verliest haar zoon, echtgenoten met ja. kinderen, man, uh, familie, een broer, een oom, een zwager, een neef. Uh, ja, wie is daar onverschillig bij, zegt deze meneer of mevrouw. Uh, tegelijkertijd zegt ook iemand, ik ben het ermee o oneens. Als het nou eens een keer oprecht medeleven was. Maar ik vrees dat het grootste deel reageert, reageert om te reageren. En om te laten zien van, zie mij eens medeleven hebben. Sterven dagelijks mensen in Nederland, daar gaat ons medeleven ook niet direct naar uit. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dat, dat klopt in dit geval absoluut niet. Uh, met, met de koningin, hè? maar dat zie je ook met andere bekende mensen. De, die daar daar zie je zo vaak foto's van. Daar zie je zo vaak uh, berichten van. Uh, de televisie brengt ook iemand heel dichtbij je. Dus die horen uh, er, er eigenlijk intussen een beetje ja, bij. Ja, wij zijn die gewoon als familie gaan uh, beschouwen. En we denken ook dat ze ze echt kennen. Hè? Want ik zeg ook al van kinderen spelen op bed. Ja, <laughs> dat weet ik natuurlijk nee. niet. Maar ik kan me dat zo voorstellen. Hè? Ja. Dus ze komen heel dichtbij ons. En uh, ik, ik denk dat dit medeleven echt heel echt is. Oh, daar ben ik van overtuigd trouwens. En. Um, ik, ik denk ook dat uh, ja, heel veel mensen het nu gewoon echt ook dat voelen, wat ja iedereen kan invoelen wat het is om een, een geliefde die zo jong is te verliezen, een vader, een, een man, maar ook een moeder natuurlijk. Nou, hè? Want, want inderdaad, vorig jaar, u zei dat eigenlijk ook al, hè, veel ja. aandacht voor de situatie toen ja. van, van Frizo en zijn familie. Mabel heeft om via Twitter ja. uh, laten weten dat, uh, nou ja, dat het medeleven vanuit de samenleving voor haar en de familie een grote steun was. Dus ja. dat zegt ze niet zomaar, neem ik aan. Nee, maar dat, dat is ook, dat blijkt ook zo. Hè. Bij rouwverwerken is, dus, is de steun van de omgeving heel belangrijk. En dan, kijk, iedereen je kunt niks doen. Kijk, je kunt niet de verdriet wegnemen. Dat zou je wel willen. Je, het enige wat je kan doen is laten voelen dat je meeleeft. En dat is troost. Ja, maar de vraag is dan even, hoe oprecht is dat dan? Dat is ja. wat, wat deze meneer of mevrouw zegt. Ja, nou, ik denk dat het heel oprecht is, omdat iedereen het ook echt zo voelt. Van jeetje, wat krijgen die voor een kiezen? Hè? Wat, wat zonde van die van iemand in zo'n leven. Hè? Dus ja, wat is. Kijk, ey, wat is onechte troost? We hebben ja. net, wel, net in ons media voor het ook uitgebreid gehad... Ja. over de, de, de media-aandacht ja. natuurlijk ervoor ja. en de, de verslaggeving daarover. Daar heb ik ook die column van Roos Slikker aangehaald ja. uh, bij de Nieuwe Pers. Uh, zij schrijft... Waarom denkt half Nederland dat het belangrijk is uitdrukking te geven... aan het gevoel dat je bekruipt als een man die al anderhalf jaar ten dood is opgeschreven... eindelijk sterft? Waarom loopt er bij RTL Boulevard een tickettape onder in beeld... waarop staat dat Ilona uit Appingedam... Uh, schrijft: Dit had nooit mogen gebeuren. Ja, dat is een afstandelijke uh, beredenering. Want ja, waarom zouden wij hun? Uh, zij kennen ons niet, wij kennen hen veel beter als zij ons. Waarom zouden we dat doen? Hè? Maar uh, het, kijk, het heeft aan de ene kant te maken met die familie die nu uh, iemand verloren is. Maar aan de andere kant heeft het ook met ons te maken. Hè? Wij zijn er ook allemaal heel erg bij betrokken. Uh, toen dat ongeluk gebeurde, was ook half. Nou, Driekwart Nederland was in shock een beetje. Hè? Ja. En leefde ook heel erg mee. En uh, kijk, je kunt dat verstandelijk denken. Ja, waarom doen we dit? Maar gevoelsmatig... Uh, uh, jouw gevoel laat zich ook niet dwingen. Hè? Dus gevoelsmatig wil, wil je wat doen. He? En dat ja. kun je tegenwoordig ook veel beter. Want je hoeft niet allemaal naar Den Haag om daar bloemen neer te leggen. Maar je kunt dat via ja. uh, internet doen. Nou ja, bijvoorbeeld, je ja. zag gisteren ook gelijk allerlei bekende Nederlanders... of ja. zelfs bekende Nederlanders ja. noemende mensen... Uh, die dan allemaal uh, onmiddellijk daar ja, uh, te, dingen... Maar dat, ik heb dan soms ook wel het idee... dat is van de, ja, er wordt straks een lijstje uitgeprint van alle BN'ers... Ja. en als ik er niet bij sta, dan hoor ik er niet bij kennelijk. Ja, nou, ik denk dat BN'ers in dit geval hetzelfde voelden als, als wij allemaal. Alleen die zijn dan gevraagd om dat uh, voor de televisie te doen. Of hun mm. boodschap werd op lezen, uh, maar ik denk dat dat gewoon dat dat ja zij voelde natuurlijk en zij zei ook precies iedereen zegt in feite hetzelfde, nou, hè? Want die even mee die, en zo. Ja, en, uh, ja, ja, ja. precies. Ja. En en de die mevrouw Slikker die zegt ook nog van die heeft die introduceerde term rauwporno, Noemt zij dat? Dus, ja. Uh, ja. Uh, dat klinkt als sensatie. Uh, maar u, u zegt dat het heeft wel degelijk een integrale functie ook. Dit. Ja, absoluut. En het is ook, kijk, uh, wat, wij, wat wij op toomlijk doen, is weer ook op heel veel openbare rouw. Hè? Kijk, wat je vroeger had, had je de nabesschap. Dat is uh, trouwens in, in nog in delen van Nederland nog steeds. Hoor. Met oosten met name. Uh, met oosten. Nou, maar ja, vroeger was dat overal. Hè? Voor, dat, dat, dat hoorde er gewoon bij. Op het moment dat er uh, iemand uh, overleed, dan nam de buurt het over, want ja, Zo'n familie, de naaste, die zijn een beetje in shock. Hè? En uh, die, die zorgden voor het afleggen, voor de waken, voor dat ze eten en drinken kregen, dat de begrafenis geregeld werd, dat alles aangezegd werd. En uh, die zorgden eigenlijk voor een warme kokon eromheen. Nou ja, dat zijn wij op een gegeven moment gaan uitbesteden aan uh, uh, begrafenisondernemers. Uh -huh. En uh, in de jaren, met name in de jaren 60 en 70 wilden we die dood heel ver weg uh, sturen. Maar het uh, blijkt gewoon dat wij dat gewoon wel nodig hebben hebben. Hè? Niet alleen uh, wij, als, uh, dat je ook een, iets een plaatsje moet geven, maar ook die, die nabestaanden. En je ziet tegenwoordig steeds meer dat dat weer terugkomt, dat de, die nabenschap ook weer terugkomt, dat het zelf uh, helpen bij zo'n begrafenis en bij het overlijden terugkomt. Maar ook, en dat zie je heel vaak met, uh, met bijvoorbeeld stille tochten of bij ongelukken, hè, zie je het ook wow. steeds vaak, dat je samen ook uiting geeft aan rouw. En, en dat, is dat is begonnen met Prinses Diana. Tenminste, toen is het mij voor het eerst opgevallen. Uh, André Hazes was er ja. natuurlijk ook heel In erg een bij. In het ja. stadion was er ja. een soort afscheidsbijeenkomst. Ja. En toen zag je het bij de Stille Tochten. Hè? Dus echt als, als protest tegen iets, tegen geweld. Maar tegenwoordig zie je het ook bij plotselinge dood. Bij, bij bijvoorbeeld verkeersongelukken. Hè? Bij, waar iets gebeurt wat heel onbeschrijfelijk is. Ja, Kijk, de, maar dat is dus eigenlijk iets, iets dat meer van de laatste jaren is. Dat is niet typisch uh, Nederlands. Zou je ja, nou, het is eigenlijk... Uh, nou, ik denk dat het wel... Nou, typisch Nederlands niet. Het is typisch menselijk, denk ik. Want je ziet het ook in Afrika en andere werelddelen. Daar zie je het veel sterker nog. Nee, typisch voor ons, voor onze westerse samenleving dat wij een tijd hebben gehad dat wij dachten van dat hoeft niet meer. Ja. Uh, mensen hoefden niet meer in de rouw te gaan. Hè, terwijl dat een hele belangrijke functie had. Uh, uh, doden werden meteen uh, naar een diepvries uh, gebracht. Uh, uh, dus de do dood hebben wij een tijd zo'n 25, 30 jaar, uit ons leven gebannen. En daar zijn we weer op teruggekomen. En want het is namelijk heel belangrijk hoe je ook rouwt... om er ook beter straks mee, uh, mee om te kunnen ja, gaan. Hè? Ja. Want uit die tijd zijn ook, dat kunnen psychologen ook wel vertellen... dat mensen ineens na 30 jaar ineens weer merken dat ze... Dat ze behoefte hebben om nieuwe rouwrituelen voor iemand die 30 jaar geleden is overleden. Hè? Dus rouw is wel heel belangrijk hmm. hoe je dat uh, doet. Uh, het viel mij. Op, ik, ik, ik, ik zat ja. gistermiddag even op Radio 2, toen het net bekend was. Ja. En uh, we hebben toen ook een oproep gedaan. Mensen ja. van nou, deel uw gevoelens met ons. En dan uh, refereren ja. mensen ook heel veel aan hun eigen situatie. Ja. Je hebt zelf iemand verloren onlangs. Of ja. dus je, je, je betrek je eigen situatie op dit. Ja, het dus... is herkenbaar. Ja. En tegelijkertijd heb je ook zoiets van. Ja, je, je zult maar een zoon in, in, in coma hebben. Hè? En nou, dat, dat moet ik er ook wel bij zeggen. Van, ik denk ook dat in de jaren tachtig... dit ook niet zo, uh, zo expliciet zou zijn geweest. Omdat het Koningshuis is natuurlijk op Toonk heel populair. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de schoondochters. En, uh, ja, en dan zit er bij Meewan toch nog wel iets bij. Want ik zag op internet ook veel boosheid uh, ineens opkomen naar Balkenende. Dat zij wel heel hard aangepakt mm. zijn... Uh, toen bij het huwelijk. En ja, dat dat nu dat elke is. keer ja. weer terugkomt. Hè? Ja. Want Balkenende uh, heeft toen vrij hard gereageerd. En je ziet nou dat ook dat mensen daar zeggen van... ja, had dat nou zo gemoeten, ja. weet je wel. Ja, dat heeft alles te maken met die, met dat, ja. die hele kwestie rond die Bruinsma. Hè, ja, de, die Bruinsma, crimineel, ja. Waar zij dan eventueel een relatie mee gehad zou hebben. Ja. Uh, hadden ze dingen over verzwegen. En, en daardoor uh, eigenlijk hebben zij ervoor gekozen... zonder toestemming van de Kamer te trouwen. Ja, en Balkenende zei van... Uh, ze hebben, onjuiste, ze hebben uh, dingen verzwegen, maar ze hebben ook onjuiste informatie gegeven. En dat hebben ze altijd ontkend. En voor de prins was dat, uh, ja, dat was een heel integer man. Die, of tenminste, die was, eerlijkheid was heel belangrijk voor hem. En hij kon niet reageren. Dat, is, dat moet een hele pijnlijke situatie zijn geweest. En omdat ze balken elke keer weer met die boze ogen terug laten komen, zie je ook gewoon dat mensen nou eens iets hebben van. Dat hadden ze toen al hoor, trouwens. Want daar hebben <laughs> naar gekeken. Maar dat ze nu ook weer zeggen van jeetje, toch, wat. Ja, zo'n zo mee moet ook wel heel veel te verstouwen hebben gehad. En de koningin natuurlijk ook. Ja. Um, um, is het opvallend dat als het een lid van de koninklijke familie betreft... Dat we, uh, ja, dat we dan massaal meeleven inderdaad? Ja, niet alleen bij de koninklijke familie. Als wij denken dat we mensen kennen... Hè, dat, uh, of dat we, uh, net zo met dat ongeluk, maar ook met andere ongelukken... dat, wij, uh, ja, dat het om, ja, niet te bevatten is. Hè? En dan heb je aan de ene kant dat je meeleeft... en aan de andere kant zie je ook dat er ook altijd uh, van die uh, beetje gore moppen uh, ja. komen. Hè? En daar is vrij veel onderzoek naar gedaan waarom dat dan is... Uh, en dat is ook gewoon om het een plekje te geven... om, om het te kanaliseren. Hè? Dan gaan mensen daar... Gaan we wel ja, een grap maken. Ja. En ja. ik heb die van uh, nu ook alweer gezien. Ja, ja, nou, het zeker. ongeluk hebben we het gezien en nu ook. Ja. Maar daar gaat het maar nou niet over hebben. Want, nee, ja. maar goed, dat, dat verklaart een beetje. Ja. Dat, dat is eigenlijk een soort, ja, misschien wel ja. bijna een onmacht of zo. Dat je niet iets ja. met je gevoel of je emotie kan... dan Ja, kanaliseren. Je gebruikt dat om het een plekje te geven. En hoe ernstiger het is... Ja, hoe... hoe kruurig die moppen ja, zijn. Hè? Ja. ja, bijzonder fenomeen eigenlijk wel. Ja. Uh, we, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U komt zometeen graag bij u terug om de ja. reacties uh, door te nemen. Ineke Stroeken is directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Uh, we praten naar aanleiding van het overlijden van uh, prins uh, Frieso gisteren. En de stelling luidt het massale medeleven... rond het overlijden van prins Friso is hartverwarmend. Meer dan duizend mensen gestemd, bijna 1100 zie ik. 67% is het eens met de stelling, 33% oneens. Stam.nl, goedemiddag. Hey, goedemiddag, ik ben het ook eens met de stelling. Het Koninklijk Huis is eigenlijk ook uh, een, een soort moeder van de Nederlanders. En dat wij meeleven met het Koninklijk Huis, dat vind ik uh, heel correct en, en ook heel begrijpelijk. En dat uh, een, een, een vrouw, Mabel in dit geval, haar man moet verliezen... en de meisjes, haar va hun vader, en bovendien de prinses Beatrix, haar kind... Dat is afschuwelijk. Dat, dat gun je niemand, maar helemaal ook niet de moeder eigenlijk toch nog steeds van het volk. Ik vind het juist heel, heel correct dat men zo netjes meeleeft en uh, de afgelopen jaren de rust heeft gegeven aan de koninklijke familie om dit zelf een plekje te geven. Ja. Hebt u zelf iets, iets gedaan, iets gestuurd? Uh, nee, ik heb niks gedaan, niks gestuurd. Um, ja, waarom eigenlijk niet? <laughs> ja. Ik zou het niet weten. Nee, nee, dat hoeft ook niet natuurlijk, maar ik vroeg het me gewoon af. Dank u nee, wel. Voor... ik vind het altijd hartverwarmend, want uh, Nederlanders zijn sowieso uh, hupke in de bres voor, voor alle ellende over de hele wereld. En dit typeert ook ons volk, denk ik. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja, zeg maar. hem oh, Oké, okay. Dick van der Maat, Amsterdam. Ik ben het oneens met de stelling en wel om het volgende. Vooraf wil ik wel even zeggen dat ik het uiteraard... voor de betrokkenen onbeschrijfelijk on on vind. Hè. Dus dat wil ik wel gezegd ja. hebben. Want anders denken ze, wat een brute. Nou, dat ben ik niet. Maar het meeleven gaat dan als volgt, denk ik, in heel veel gezinnen. Die horen dat. In de hand een glaasje bier, dan wel een frisdrankje. Roepen, wij leven mee, nemen een slok... En dan is het meeleven klaar. Wat is meeleven? Dat weet ik niet. Als mevrouw Stroeken zegt... driekwart was ooit een beetje in shock. Dat kan ook niet. Je bent in shock of niet. En dan ben ik ook heel benieuwd waar zij toch vandaan haalt te veronderstellen... dat wij allemaal deze dag met de koning, het Koninklijk Huis meeleven. Uh. Ik vind dat nogal generaliserend. Los daarvan is het natuurlijk voor de betrokkenen, dat zeg ik nog een keer, ja. vreselijk. Dat, dat de ik. Maar als ik verslaggevers hoor vragen... waar was u op dit moment en wat dacht u en wat ging er door u heen... dat vind ik, daar vind ik sensaties zoeken. Ja, ja. Oké, okay, dank u wel. TNL, goedemiddag. Ik denk dat ik aan de beurt ben, Zeg hem zeg maar, mevrouw. Ja, nou, ik heb toen straks eigenlijk heel spontaan gereageerd... want ik dacht ineens aan al die ouders... die gisteren op dezelfde dag ook kind verloren zijn. En daar was ik een beetje onderwoord van. Ja. En dat wil ik eigenlijk nog even zeggen. Het is natuurlijk een ondoenlijke zaak om al die mensen hè, te gaan denken. Dat snap ik ook wel. Maar ik denk, ach, zullen die dat ook niet missen, een beetje ja. meeleven? Dus ja. Dat was mijn idee. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Famke, hoi. Dag. Um, nou, ik vind meeleven goed, maar dat doe je persoonlijk. Uit ditere personeel. En niet aan, aan plein publiek. Want um, te veel informatie. We, natuurlijk um, is iedereen in gedachten even daarbij of veel. Maar uh, als ik dan uh, dat uitmelken van dat onderwerp... Uh, zie en hoor, en dan ondertussen Mebel met gezwinde pas uh, langs Huis de Bos uh, uh, lopen. Ja, ik, ik. En, en gebeurt net als uh, Beatrix, haar lievelingszoon, weg is. Volgens mij heeft ze. Ja, Dat mag ik niet zeggen. Maar ik vind het over dan. Maar bedoelt u dat zij daar met die kinderen. Want die, die, die kinderen geven een stukje ja, fiets of zo? Ja, ik Maar door vind, vind, beeld lopen. vindt u dat niet kunnen? Ja hoor, kan wel, ja, wel, wel. maar moeten, moeten wij dat zien? Ja, precies. Zo. Ja. Ja, ja. En u zegt ook van als je dan wat wil, uh, medeleven tonen, ja, dan, je dan moet je je misschien in een persoonlijke brief doen en ja, niet op internet, of, uh, zodat iedereen het ziet ook. Ja, maar die show, gewoon uh, rouw verdriet, dat, uh, dat zie je niet. Nee, nee. Maar de pijn die voel je wel. En dat is, uh, ik denk ook aan al die mensen die inderdaad ook uh, uh, kinderen zijn verloren. Ja. Dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, mijn van zijn Dag Zonneveld. Ik ben het uh, niet eens met de stelling. Ik vind dat de aandacht die eraan gegeven wordt, vooral op radio en televisie, overmatig. Gezien ook wat er gisteren gebeurd is in Zeeland met het overvaren van die mensen, ja. denk ik, jongen, ik doe dit nou even minder. Want natuurlijk is het triest, maar. Waarom moeten dat dan de hele avond en ook vandaag weer zoveel aandacht ja. aangeschonken worden? Ja, dat blijft natuurlijk altijd een discussie. Maar er is een prins overleden. Ik bedoel, dat, is, dat is dan toch wel nieuws volgens mij, toch? Jawel, maar dat hebben we gistermiddag gehoord. Ja. En u, en u vindt... dat gisteravond het journaal niets anders dan. En, en daarna ook nog weer allemaal herhalingen krijgt van, ja. van beelden van jaren geleden. U vindt het te veel allemaal? Ik vind het allemaal veel te veel, ja. ja. ja. Da dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Hallo. Hallo. Um, ik, ik wil allereerst eventjes zeggen, net als een, een uh, meneer, ook van, dat ik uh, het voor alle betrokkenen uiteraard heel erg vind. Ja. Um, het, het, het, dat iemand alles is niet fijn. We zou ik ook graag willen reageren op mensen die het hebben over nieuws en over herhalingen? Daar gaat het ook niet om. Het gaat erom of wij vinden dat uh, het medeleven uh, of we gepast is of terecht of wat dan ook, nou. of, nou. of, of oprecht. Ja. En dan is inderdaad de vraag: wat, wat is medeleven? W wanneer leef je met iemand mee? Nou, ik heb wel eens uh, gehoord van iemand die was, daar was iemand van vader overleden. En toen zei iemand tegen hem: ja Ik weet wat je voelt, ik vind het een Waarop die persoon zegt: Ben jij ook je vader kwijtgeraakt? Nee, zegt die ander. Ja, hoe weet je dan hoe ik mij voel? Dus hoe kun je medeleven met iets wat je zoiets hebt ervaren? Ja. Uh, je kunt je indenken hoe erg het is. Ja, en dan vind ik... Uh, medeleven door middel van het conolliansregister. register, denk van, ja... leuk dat mensen invullen. Maar ja, dat vind ik wat aan de overdreven kant. U, u zegt eigenlijk, dat zegt, dat zegt niet zoveel. Dat kan je makkelijk doen. Maar wat is het, wat is het echt? Is het ja, wel oprecht? En, ja, wat is het? Heeft iemand er wat aan? Uh, Leeft de koninklijke familie het wel? Dus ik vind het inderdaad, net ja. zoals andere mensen... Ja, ik vind het een beetje... Ja. Een beetje ja, een beetje too much. Over maar ja, goed, tegelijkertijd, ik heb dat net ook even aangehaald. We hebben, we hebben ooit uh, Mabel zien twitteren. Hè, dat was natuurlijk na, na het ongeluk en zo. En alle reacties die er toen waren, dat zei ze even... Nou, daar heb ik echt wel steun aan gehad dus... Ja, maar dat is ook heel mooi. Alleen de vraag is even, hè, uh, waar, waar heeft ze precies steun aan gehad? Heeft ze steun gehad aan het feit dat mevrouw de boer uit Assen... op Comunianse.nl heeft geschreven... Hmm. Mevrouw Smit, ik vind het zo erg vreugd. Ja. Nee, en dat goed. vraag ik mij even af. Dank u wel. Uh, Stam.nl, hallo uh, uh, uh, uh, uh, met wie? Goedemiddag, met Stoffer de Vries in Groningen spreekt u. Dag meneer de Vries. Uh, ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind het uh, zwaar overtrokken. ik ken die hele man niet. Ik vind het natuurlijk verschrikkelijk voor, uh, voor iedereen uh, die dit overkomt en voor familieleden die uh, iemand verliezen door een dergelijk ongeval. Maar de manier waarop dit in het nieuws wordt gebracht is natuurlijk... Uh, Overdreven. Wij noemen dat in het Gronings-Eelsk. Misschien zegt u dat wel iets als, als Drens. Ik ken het woord, ja. Ja, en uh, ik heb genoten van uh, uw twee gasten vanmiddag in, uh, in uw programma. Die uh, meneer uh, Gelen heeft helemaal gelijk. Het is een oversentimenteel uh, gedoe. Het, uh, het wordt uitgemolken, we worden behandeld als kleine kinderen. Al die oude beelden komen weer langs. Het is, uh, het is uh, een feit dat, uh, dat die man een ellendig uh, einde heeft gehad. In dat, voor die familie is het verschrikkelijk. Maar uh, wij kennen hem niet. Misschien ja. kent hij duizend mensen in Nederland... Ja. En dat wordt zwaar overtrokken. Goed. Dank u wel, meneer de Vries. Ik ga snel terug nu naar Ineke, Ineke Stroeken. Want uh, ja. die, die stak net al een paar keer <laughs> de vinger op. U, u wil dan gelijk reageren. Ja. Uh, maar zo is de rolverdeling. Ja, Luister aan ja, en, ja, en nu, ja, en nu ja, mag ja. u weer. Dus ga uw gang. Nou kijk, ik denk dat we twee dingen uit elkaar moeten houden. Het gaat, de stelling is van het massale medeleven. Hè? En dan zegt al iemand van, uh, ja, wat is medeleven? Medeleven is dat je ook uh, voelt... Dat de, van iemand anders pijn. Hè? Dus dat is iets anders. En dat, dat is niet de stelling... Van dat de media er veel te veel aandacht aan besteedt... en steeds die oude beelden weer ja. uh, laat zien. Ik denk dat dat wel zo is. Maar ja, dat is natuurlijk in de rente, want het is nieuws natuurlijk. Ja, je probeert ook, ja. iemand iemand gaat, uh, ja. gaat dood... en je probeert die ook in, in de kader te plaatsen... en, en ja. aan te geven wat het voor iemand was geweest. Ja, en elke nieuwszender moet er nu gewoon uh, de, de aandacht aan besteden. Maar dat is iets anders als dat Nederland meeleeft. Ja. Zelfs de mensen die het er niet mee eens zijn... zijn er toch in gedachten mee bezig. Hè? Dus uh, en voelen, iedereen zegt ook van, ik ben het er niet mee eens... maar ik voel, ik, ik, ik snap wel wat het verdriet is. Ja. Maar dus, men er ja. ook vraagtekens bij. Dat, bij dat meeleven. Want iemand zegt, ja. zegt zelfs letterlijk van, ja, wat is dat dan eigenlijk? Het, ja. is, het is ook gauw sensatie misschien wel. Nou, die, die, iemand zei ook van, uh, van je, je de pijn, je voelt de pijn die er is. En dat is medeleven, hè? Je voelt dat, dat er verdriet is. En daar leef je mee mee. En uh, dat is iets anders als sensatie. En sensatie is ook dat je daar ook een uh, stuk... Uh, uh, ja, vermaak in zit hè. En dat dat voel ik dus vandaag helemaal nee. niet. En gisteren ook niet. Uh... En er was ook nog iemand die zei van, maar ja, wat heb je daar nou aan? Nou, toevallig hebben we daar wel onderzoek naar gedaan. Niet bij de Koninklijke Huis, maar bij mensen die dan uh, uh, uh, kinderen verloren zijn. Ik heb toevallig zelf onderzoek gedaan naar, uh, naar, naar verkeersongelukken van jonge slachtoffers. En uh, daar kregen, de ouders kregen daar ook via internet, hè, dan kun je zelfs een kaarsje laten branden en zo. Ja. Dus via internet zo'n koningance. En in het begin waren ze daar helemaal niet voor in, maar... Juist na een periode, als die eerste uh, rouw uh, voorbij is, hè, uh, gingen ze die allemaal lezen en die zeiden: Van ja, we hebben er heel veel aan gehad. En dat zie je altijd bij, ja, dat zoveel mensen die ik al gesproken heb, die zeiden: Van het is zo belangrijk die troost, die dat medeleven, die briefjes, ook al lees je ze niet op dat moment. Uh, dat er mensen zijn die, die, die heel dichtbij ja. staan... die aan je denken, dat is heel belangrijk. Dus, dus dat, dat... Is, dat is ook een antwoord op, op de vraag van ja. die mevrouw... die zei van ja, als je dat dan wil... doe dat dan in een persoonlijk briefje of zo... maar, maar juist niet op die openbare fora. En U zegt dat moet je juist dan wel doen. Kijk, een persoonlijk briefje is altijd beter... maar wat eigen tijd is, gewoon, is zijn die openbare ja. uh, rouwregisters en niet alleen voor het huis, maar dat is ook... ja, heel veel mensen maken daar gebruik van. Ja. Hè? Dank dat ja. u hier was. Ineke Stroeken, uh, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur... U kunt blijven stemmen op de stelling, die staat de hele middag op onze site www.stand.nl. Ik verwijs u zometeen door naar tweeën, want dan begint Dit is de Dag. Vandaag met Jeroen Snel en Rens Klamer. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.